Radiotheater presenteert vanuit Theater Bellevue in Amsterdam. De Marx Brothers radioshow, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 13, Hoi op de vark. Flywiel en Flywiel. Ja, de heer Flywiel is wel op kantoor, maar ik mag hem momenteel niet storen. Hoezo mag hem niet storen? Oh. U doet niet anders, miss Wimpel. Uh, ja, het is namelijk zo, meneer Flywiel. Uh, ik heb hier een man aan de telefoon die graag even met u zou willen praten. Zeg maar dat ik hem toch niet kan betalen. U weet toch niet wie het is? Wie het ook is, ik kan hem niet betalen. Nou, ik zal wel vragen of hij een andere keer terug wil bellen. Hallo? Ja, u kunt beter morgen nog even terugbellen. Ja, is yes, prima. Dag meneer. Heerlijk de deel! De, de kom je assistent eraan, de heer en Aai, ai, ai, ai! Tot ziens, baas! Tot ziens? Hoezo? Tot ziens? Je komt net binnenstappen, man! Weet ik wel, maar ik moet weer gelijk terug. Naar de bruiloft van mijn broer, weet u wel? De bruiloft van je broer, dat was gisteren! Daar heb je gisteren vrij voor gekregen, of is die vandaag soms weer getrouwd? Nee, natuurlijk niet, baas, nee. Die trouwerij was gisteren, maar de bruiloft gaat nog steeds door! Huh? Nou, dan moet er we dan wel een feest zijn, zeg. Oh, twee dagen aan één stuk. Oh, oh, niet stuk te krijgen, Miss Dimpel. Iedereen is er en een lol dat we hebben. Oh. En iedereen de bruidsoen natuurlijk. Ja, die nieuwe schoonzus van me, de citroen. Oh. De citroen? Oh! Nee, een citroen. Ik kneep erin en even later had ik pijn in mijn oog. Oh, en, en, en was iedereen chic gekleed? Wat had u aan, bijvoorbeeld? Kijk, eh? Ja, ik bedoel, was u ook mooi met een vadermoordenaar? Nee, die broer was niet uitgenodigd. Oh. Te pijnlijk, hè? En de bruidegom? Droeg die zo'n pandjesjas? Al onze kleren kwamen uit de lommer, wist je? Ja, Wat droeg de bruidegom, dan? Oh, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gezien. Is uw broer niet op zijn eigen bruiloft verschenen? Nee, maar ja, dat heb ik u al eens eerder verteld. Ik ben de enige normale van de hele familie. Ja, nee. Morgen samen, Goedemorgen morgen. Ja, Wat ze? Dat lijkt me iemand van het platteland. Ja, dat kan ik zo niet zien, hoor. Er zit een grote baard voor zijn gezicht. Ja, kijk, ik ben net aankomen in deze stad. Nou, ga dan maar weer even lekker zitten, hè? Trek je jas uit, doe je baard af. En vertel het dan maar eens. Wel rustig aan, hè? Want mentale knobbel is ook niet meer wat het geweest is. Nou, laat is. ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Flywheel. Flywheel. U, uw naam is Flywheel? Ravelli, doe de ramen dicht. Sluit de deur af. We hebben een oplichter te grazen. Ja, ja, ja, nee, heren. Nee, nee, nee. Luister nou eens even. Ravelli, ontmasker deze bedrieger. Oké, okay, Bas. Nee, nee, niet doen. Auw. Auw. Hé, hey, hey, baas, de man is geloof ik een grapjas. Die paard is echt. Echt? Hé, hey, landman. Kom achter die struiken vandaan en toon me je ware gezicht of ik schiet. Waarom moeten jullie maar zijn pijn doen? Ik kan haast niet praten. Mijn hele kankement loopt uit zijn voegen. Nou, vertel me nou maar op, want anders laat ik er wel in die kaak weer in zijn verband brengen. In nee, het gips is nog beter, baas. Nou, kijk. Ik ben Eepner Flywheel van Hickory Corners En ik ben naar de stad komen om een neef van mij op te zoeken. En ze zeggen dat hij advocaat worden is. Wat ah, bedoelt u te zeggen dat u. Heb, uit naar Vlaaiwiel bent? Ja. Eén van de Joplin? Nee, nee, nee, de, nee. Ik nee. nee, nee, nee, nee, no. dacht maar van High St. Uh, Seppermore en St. Uh, Broer. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat ja, van Gold de familie. Ja, Ik ben Oh, bent u dan die oom die op driejarige leeftijd naar Australië is gevlucht? En daar inmiddels is overleden. Ik ben nooit overleden. <krit'll> nou, dan bent u de Vlaaiwiel die in de gevangenis is gegooid. Omdat hij in 1891 Chinezen China binnensmokkel. Oh, wel nee joh. Ik heb nog nooit van mijn leven in de gevangenis gezeten. Nooit in de gevangenis gezeten? Nee. Nee, hey, pas. Huh? Dan kan er nooit in echt vrijwillig is. Dan zit je er nooit naast, Ravelli. Hij heeft mijn kleine test prima doorstaan. Dit is inderdaad mijn dierbare oom. Eet naar Flywheel. Geef me nou onmiddellijk onze luie stoel en leg ze voeten op dat bureau. Dat rust lekker uit, hè? Ja, want als recht rechtgaard platte landen zal die wel platvoeten hebben. Kijk, kijk, kijk eens aan, dat is nou een ontvangst zoals ik me die voorsteld had. Ja? Zo, zo, zo, zo. Dus jij bent in die kleine Waldorf. Jontje, jontje, jontje, jontje. Nou, erg veranderd ben je niet, hoor. Nou, oh, komtje, komtje, komtje, komtje. Oma, oh, zo jong zie ik er nou toch ook niet meer uit? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee dat zeg ik ook niet, maar... Uh... Ja, net als vroeger, hè. Je lijkt me nog altijd zo'n stom joontje van de familie. Ja, die man moet echt je oom zijn, baas. Hij kent je door en door. Luister, Ravelli. Dit is een oom van vaderskant. kant, Ja. ja? Ja. En ik ben een neef van moederskant. Ja. Dus zo stevig zijn onze familiebanden niet. Hooguit aangetrouwd. Ja. Maar jij ja, ja, ja, was al jong uh, bij de hand, uh, jongentje, hoor. Ja, ik weet nog wel, Dorfie, dat jij op je pootjes liep voor je één jaar was. Ja, dat is nog niks. Ik ken een hondje dat liep al met zes maanden. Ja, ja maar het hondje had ook twee keer zoveel pootjes, hè? No? Ja. ja, hi, Dorf. Uh, wie is dat kleine kereltje hier eigenlijk? zeggen gezicht staat me niet aan. Als jij je baard af zou scheren zodat ik jouw gezicht kon zien, nou dan weet ik zeker dat het mij ook niet zou aanstaan. Nee, we balden er wel een gekheid op een stokje, hè. Ik uh, begin nou oud te worden en ik zoek iemand die in staat is om de zaak van mij over te nemen. Ah. Ja, nadat ik heen gaan ben natuurlijk. Ja, heen. weet je inmiddels al waar je heen gaat? Waldorf, neef van mij, om een lang kort te maken. Ik zoek een erfgenaam die straks het hele zaakje trekken kent. Dan zoek je geen erfgenaam, dan zoek je een paard. En dan had ik zo, Waldorf, dat, dat jij alles maar eens eventjes uh, erven moest, hè? Ja, ja, ja. Als je mijn overtuiging kent dat je wel eens boerderij met alles erop en er dan ook goed beheren kent. U bent aan het hele goede adres gekomen, oom eten. Laat al je zorgen hier maar achter. Ga lekker liggen, ontspan je. Ga rustig dood, ik zorg voor de rest. Ja, ik wilde de boerderij eigenlijk aan een neef van mij geven, Nicholas... ...maar dat is geen goede boer, hoor. Nee, hij, uh, hij krijgt van mij geen cent. Oh, en ik dacht nog wel dat die Nicholas heel lang bij u gewerkt heeft. 43 jaar is die boerenknecht bij me geweest, oh. Teugen, kost en inwoning. En toen ik hem te vroeg, noem eens eventjes wat ereppelsoorten op... ...toen kwam die met pijn en moeite niet verder dan 20. Na 43 jaar! veertig nou, dan zeg ik op mijn beurt. Dan ben jij niet waard om boer te worden. Ja, terwijl het toch helemaal niet zo moeilijk is, hè, nee. ompie? Ik bedoel, een paard is een paard en een stier is een koe. Hè. Ja, ja, ja, Dorf, ik vind dat jij eens een tijdje op mijn boerderij uh, komen wonen moet, hè. Om eens, een, uh, om eens te laten zien dat je de zaak anken, hè. Ja, want ik ken jullie zo stadslui, zo te met al nou, hè. Ze kennen geen veers van een pink onderscheiden. Oh, nee. <laughs> en ik sta de hand om, kom dik voor mekaar. Oh ja? Nou, als er bij mij op het urf twee eenden lopen, hè. En die lopen te Gakken. Te Gakken. Ja, nou, kan jij ermee vertellen welke de Peking-eend is en welke de Franse eend? Nou, het is toch heel simpel? Welke eend? Kijk je toch gewoon even op de nummerborden? Ja. Huh? Ravelli, dit is inderdaad het station van Hickory Corners, Maar zie jij een dorp, zie ik het. Gek baas, waarom zouden ze zo'n stonden te ver van het dorp afbouwen? Ja, geen idee. Ja, tenzij ze het station per se langs de spoorreld willen hebben, hè. Ja, ik vraag me toch af waar die boerderij van oom nog ergens ligt, hè. Ik zie jou maar steeds met die twee zware koffers, Zullen, daar word ik zo ontzettend moe van, hè? u ja, mag ze wel even dragen, hoor. Nou, zo moe ben ik nou ook weer niet, hoor. Ik dacht dat die oom voor u ons van het station zou ophalen. Dit heeft hij ook gezegd. Hij zei dat hij ons op zaterdag zou opwachten... bij aankomst van de 515. Nou, we zijn net met de 515 aangekomen. Ja, maar het is vandaag toevallig wel maandag. Weet ik. Maar het valt me toch van hem tegen dat hij niet even heeft gewacht. Hey, kijk nou eens, er komt iemand met een paard en wagen... Misschien kan hij ons vertellen waar de boerderij van u kunnen vinden. Hé, hey, hallo, Heet daar. Goeie vriend. Jee, yeah, molly. Goeie vriend. K kunt gij ons wellicht vertellen waar Epner naar Vleijwiel woont? Ja, natuurlijk kan ik u vertellen waar die ouwe vrek woont. Vreemdeling, wanneer je mijn oom Ebt naar een vrek noemt, probeer het dan een beetje bij te glimlachen, hè? Oom? <laughs> ik zei glimlachen, hè, niet lachen. Nou, kijk. Die oom van u... Dat is bij ons de dorpsgek. Dan moet je naar je paard kijken. Nee, zijn moeder, hij ligt daar achter die weiland. Nog een stiefkwartiertje lopen. Ja, wat kost het als u ons met paard en wagen even brengt? Hè? Oh, omdat u het bent uh, te zet. En wat rekent u dan voor de bagage? Die twee koffers? Nou, die gaan voor niks mee. Oh, dat is heel mooi. Hier, jij, neem jij dan die koffers, dan gaan wij lopen. Ja, ja. <lacht> Typische familie van de dorpsgek. Ja. Yeah. Nou, zoek het maar uit met je koffers. Gegroet! Molly! Wat? Wat? Wat? Wat? Pak op je, je koppers, Ravelli. Hé, daar gaan we weer. Hé, hey, Bas, Pas op. Daar, in het gras, een slang. Dat is een tuinslang, Ravelli. Zijn die giftig, Bas? Ja, alleen als je ze kwaad maakt. Ik kijk wel uit. Hé, hey, hey, Bas, een stiefkartier is lopen. Waarom snijden we die bocht niet af? Hè? Gaan we hier over dit dwars door de weilanden? Ja, maar je hebt toch wel dat bordje gezien, Ravelli? hè? Verboden toegang. En dat geldt ook voor u. Voor mij, god dat die mensen wisten dat ik zou komen, hè, baas. Maar klim er maar overheen. Pas op, pas op, ga je stier. Ja, wat moet ik dan met de stier? Ja, dan ga je wat de geklim over hekjes. Dan krijg je de rekening gepresenteerd. En ik heb niet eens wat gekocht bij dat beest. Ravelli, ja, stop die rode zakdoek terug in je zak. Wel, baas, hij heeft me bijna op zijn oren. Kom hier, vlug, klimmen we over die schutting. Oh. Ah, oh. Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn wel bij de energieputten weggekomen. Ravelli, waar ben je Ravelli? Oh hier, maar wacht even, ik zei je overeind helpen. Oh, neem me niet kwalijk, parken. Ik dacht even dat u Ravelli was. Ik ben hier, baas. Ja, hoe weet ik dat jij het bent, zeg? Ik heb me al een keer vergist. Natuurlijk ben ik het. Stel me maar een vraag, dan zal ik het bewijzen. Lijkt me een eerlijk voorstel. Hoeveel is 3 en 8? Makkelijk, 38. Je hebt me overtuigd, Travelli. Zo dom is geen varken. Kom op, we moeten uit die vieze troep zien te komen. Hoi, hoi, hoi, wat moet dat, hier in mijn mesveld? Met in de handen omhoog, we moeten schoten. Pas, pas, het is jouw macht, u. Hij heeft een geweer. Oom eten. oompje van me, niet schieten, My niet zien. schieten. Ik ben het, Waldorf! uw neefje uit de stad. Uw eigen vlees en bloed. En u weet de bloedkruid wat die gaan kan, Het is nooit door een mestpaal. Hé? Wat wil ik nou nog aan de fiets? Niks voor aantrekken, oom. Grapje van mijn assistent, Ravelli. Haal hem inderdaad die big uit de fietstas van oom Eep. Hij is zo voor moeten we hem een beetje naar de mond praten? Hé, hey, oom. Mooie varkens heb je, hè? Ja, er zijn hele mooie varkens. Oh, je, je, die kosten je, je. wel 10 dollar het stuk. Stukje, en wat kost dan een heel varken? 10 dollar. Goh, en voor hoeveel verkoopt je ze dan? 10 dollar. Ja, maar als je een varken voor 10 dollar inkoopt en daarna voor 10 dollar verkoopt, dan verdien je toch geen stuiver? Het gaat dit boerenleven toch niet alleen maar om het geld, Ravelli. Die beesten houden om een hele lange winter gezelschap, dat is toch ook wat waard? Kijk, Waldorf, dat is nou de boerderij die je er Tenminste, als blijkt dat je iets van melken, ploegen, zaaien en oorsten... Oh, groeit. nou, nou, nou, laat, laat mij hier de boel maar een paar dagen omspitten. En je kent je eigen boerderie, niet meer terug, hoor. Oh, ja, je mag veranderen wat je wil hoor, Aldorf. Maar he, wees verstandig, hè. Denk goed na en neem je tijd. Rome was ook niet op een dag bout. Ja, ja, dat komt omdat ze mij daar toen buiten hebben gelaten, hè. Hé, ga wel, lief, pas je wel op. Volgens mij loop je die koe achterna. Nee toch, hè? Halt, oh, baas! Nou, ah, wel, nee, stadspimmel die koe zoekt zijn weg. Die wil naar de stal, omdat hij morgen wil worden. Nee, naar de stal. Stel, kom maar eens mee. Ja, ik ben naar de stal. Ja. Dan hoef helemaal niet gemolken te worden. Uh, uh. Kijk, dit is Leuwertje 3. Meneer Ravelli, nou laat mij maar eens zien wat hij van melk weet. Oké, okay. hier, koe. Hier, hè, hey, meid, heb je stoel. <coughs> nou, stoel, hij is een beetje wankel, maar dat komt, uh, Hij heeft ook maar drie poten, hè. Nou, hé, hey, beest. Ga zitten! Zo, wil je blijven staan? Mijn best hoor. Nou hè, kopkoetje. Liefste voor de baas hè. Kijk eens even aan, hier is je emmertje, hè. En doe die maar eens vol. Mooi vol met melkie melkie. Je kunt beter twee handen gebruiken meneer Ravelli. Dat zwaart een heleboel. Een heleboel tien. Ach kom oom. Een ja, heleboel tien. Ja, ja, nou... Ravelli heeft geen haast hoor. En de koe heeft zo te zien ook een hele tiet. Nou, jullie zoeken het maar uit hè. Kijken jullie maar rustig rond hè, dan ken ik onder wel, dan mag ik onder wel een fikse boerenmaaltijd klaar voor jullie hè. Ja ja ja, nou wil het lieve koetje dan niet een ietsje picie melkje geven aan, lieve meneertje gaat vellen? Je kom even trekken ja. Brave Bezi doet toch wel een beetje melk hier, je mooi emmetje. Kom dan toch Hé! Hey. Hé, hey. Basie, Basie, Jij ja, schijnt het ook uit met je babytaaltje, Ravelli. Wat is er aan de hand? Ja, die koe heeft de emmer weggetrapt. Nou, oh, dan kun je hem altijd nog een centrumspits opstellen... in de plaatselijke voetbalclub. Ja, maar baas, die koe neemt de benen vlug. Hou vlug, er staat een trekker, hè? Daarmee kunnen we achter het beest staan. Ja, ik ga wel achter het stuur, Ravelli. Ga jij maar zo lang in die hooiberg liggen ja. slapen. Hé, hey, hé, hey, baas. Die hooiberg staat op een wagen en die wagen zit vast aan die trekker. Pas op, Ravelli. Zorg dat het hooi niet van die wagen valt. Hou dat hooi stevig vast. Ik kan het niet houden, baas. Het hele zootje komt naar beneden. Verwachten ah. ah. er Zeugdelen, we gaan naar de weenklatsverwerking hier allemaal. Uwden, nee, hebben jullie dat hooi naar beneden gegooid? Ik ben twee uur bezig geweest om die wagen op te laden. laten. Ja, geen zorgd, ik zal het persoonlijk weer opstapelen. Nou, jullie zoeken het maar uit. Kom maar mee dan binnen. Dan gaan we eerst eens even lekker eten. Nee hey, goed idee, Ompje, lekker eten, hè? Maar mijn baas die Flybe, zal dat iets maken. Nee, niet, ja, niet zeuren. Ik heb een grote pan eerlijke karnemelkse pap maakt. Heerlijk, maar ik heb je gewaarschuwd. Mijn baas zal het niet rusten. Maar waarom dan niet? Omdat hij zijn buik vol heeft van al dat hooi waar hij onder ligt. Ja, binnen, maar heel goeie avond, boer Apno. Hoi, jonker Higgsby, Nou, dat is een tijd geleden dat jij bij mij op de boerderij geweest bent. Veel werk op de bank gehad, boer Eepner. Altijd Eep, maar met ja. die papperas in de weer, hm? Maar ik was in de buurt en dacht, nou moet ik toch echt even bij mijn oude vriend Eepner langs. Kunnen we gelijk een paar kleine zaakjes afhalen? Oh, maar dat komt maar raak als mooi uit, jonker. Ik ben blij dat jij er bent. Je weet toch zeker wel dat er volgende week mijn hypotheek komt. Oh, maar aflag. dat is toch geen punt, boer Ebner? Jij hebt al dit pompje termijnen betaald. Nee, voor mij ben je zo zeer als de bank. Fijn dat ik het hoor, jonker. Kijk, ik zou namelijk vragen willen of het mogelijk is die hypotheek te verlengen en een klein beetje te verhogen. Ja, mm -hmm. nou, maar kijk, mijn neef Waldorf die gaat de boerderij in de toekomst overnemen. En hij wilde niet alvast wat veranderingen doen. Ja, dat kost natuurlijk veel geld. Dat nou, eruit. goede veranderingen ziet de bank als investeren in de toekomst. Dus wat mij betreft hoeft er geen vuiltje in de lucht te zijn. Ik zou zeggen, laat mij dan maar eens met je neef praten, boer huh? uh, uh, uh, Is, is, is dit uw neef? Nee, nee, nee, nee, dat is de compagnon, meneer Ravelli. Hallo, ook Flybeel. Dit is Jonker Hicksby. Hallo, Jonker Fris, buiten, hè? Uh, maar hier binnen bij u, bij boer Eepner, zit u er warmtjes bij, meneer Aveli. En omdat ik als bankier verantwoordelijk ben voor het financiële rijden en zeilen van deze boerderij... Zou ik graag wat nader kennis met u willen maken, wat meer van u willen weten, zoals bijvoorbeeld uh, waar u woont? Ik woon bij mijn broer. Yes, en waar woont uw broer dan? Die woont bij mij. En u en uw broer wonen? Samen, wij wonen samen. Nou ja, yeah. u we uw voor wat het is en vertel mij liever eens wat u zowel doet. Wanneer? Wanneer u werkt natuurlijk. Oh, als ik werk, dan werk ik. Als assistent van meneer Flywil, nou, die samenwerking heeft me behoorlijk opgerispt. Hoe bedoelt u, u hebt behoorlijk opgerispt. Goed geboerd, Aha, je bent dus ook farmer. Farmer? Man, ik ben zelfs afgestudeerd farmerzeut. Nee. Oom Edna, oom Edna, daar zit een muis in mijn kamer. Is mijn neef niet bang voor zo'n klein muisje? hier? Nee, hij nee, had zo'n kaart erbij zich. Niks aan de handbaas. De kater vreet die muisbal op. Hè? En als u vanavond op tijd naar bed gaat met een aspirientje, dan is die kater morgen vroeg op verdwenen. Op oh, voordat ik het vergeet, dit is Jonker Hixby. Ratten! Pardon? Beneden in de schuur zit vol met ratten. Jonker, leuk u ontmoeten hebben. Ga onmiddellijk naar de stad haal een kilo wattengif. Ja, maar Waldorf, daar hoeft de jonker toch niet voor te zorgen, hè? We bellen de winkel op en we zeggen dat ze rattengif verzorgen moeten. Hé, nee, nee, nee, nee. Het wordt allemaal veel te ingewikkeld, zeg. Ik stuur die ratten wat naar de winkel, hè? Dan kunnen ze het daar gelijk opeten, hè? Hé, hey, Gavallie, wat moet jij eens hemelsnaam nou in grootvaders klok uit? Je bent nog niet een van de zeven geitjes. Is dit grootvaders klok? Wat een vergissing, baas. Ja, ik wilde vast die winkelbellen over het rattengrip en ik dacht dat het een telefoon zelf was. Ja, luister eens, heren. Jonker Hicksby is mijn bankier. Oh. En zoals jullie misschien weten, die jonker hebben een hypotheek op deze boerderij afvallen. Een hypotheek? Ja, ja jonker jonkerfrize. Waarom hebt u dat al die tijd voor mij geheim gehouden, lieve oompie? Hè? Daar, daar, daar zat ik al die jaren in de grote stad met tijd te verdoen. Zoals alleen de jeugd het kan, terwijl uw kale hoofd grijs werd... ...van het bloederen en het knokken tegen deze geldwolf hier. Maar geen zorgen om u, nee, Waldorf is hier... ...om ervoor te zorgen dat die hypotheek niet verlengd wordt. Op onze boerderij geen gouden dak. Zo is dat, Waas, en die goudrenetten die gaan er ook uit. Ja, zo kan die wel weer, Valli. Oh ja. Ga eerst maar eens naar boven om je gezicht te wassen. De rest van je ontbijt plakken nog aan je kin. Nou, dat lijkt me sterk. Wat heb ik vanmorgen dan gegeten? Hey, het geel zit nog op je mond zoeken. Zie je wel dat je fout zit, baas? Ik heb namelijk gisteren eigen gegeten. Nester, flywheel junior, jij ging er wel eens op de keer, ...maar als jij hier allerlei veranderingen aan wilt brengen... ...dan zul je toch geld nodig hebben. Ik ben bankier en best bereid om een geld in interessante verbeteringen te steken. Dus kom maar eens op met je plannen. Nou, uh, in de eerste plaats, Higby, ben ik dat gemelk meer dan zat. Iedere morgen om vijf uur gaat de wekker en dan moeten de koeien gemolken worden. Daar word ik doodziek van, weet je dat? Het zou heel wat simpeler zijn als we de melk gewoon in flessen aangeleverd kregen. Net als de mensen in de stad. Ja, maar jongetje, dat is toch waanzin, Waldorp. Je helpt me net over de melkman. Precies, dus laten we al die koeien verkopen en een melkman inhuren. Weet je wat ook een gat in de markt is? Olifantenmelk. Ja, ik ken een baby van drie maanden die dat drinkt. Weegt nou al 95 kilo. Nou, het is wel een olifantenbaby, dus dat geldt. Luister, heer, ik ben een druk bezet man, ik moet weer terug naar mijn bank. Verbeten. Geeft u nog verbeteringen te bespreken, jouw ja, niet? Uh, nou, een echte verbetering zou het vertrek van Oom Eetner zijn. Pardon? We gooien die oude idioten natuurlijk alleen maar uit als we hem daarmee niet al te zeer kwetsen. Dus dat binnen jouw plannen, Walder, Flywheel. Maar eruit werken, Nou, dan moet je van hele vroege huizen opstaan. Is negen uur vroeg genoeg? Heren, wat voor spelletje wordt hier gespeeld? Meester Poker, maar dan wel met mijn kaarten. Boer Eepner, ja. als dit uw idee van zaken doen is, is dat uw zaak. Ik eis betaling van de laatste termijn voor woensdag aanstaande, anders wordt de hypotheek niet verlengd. Geen zorgen, jonker. Ik had mijn neef nooit de zaak in handen geven moeten, dat was fout. Maar u kan het geld meteen meekrijgen. Walderf! Weer ben je die 2.000 dollar je gegeven, hè, hoor. Hé, hey, oh, die 2.000 dollar. Ja, ja, luister. U wilde toch gisteren ontbijten, hè? Met een lekker vers broodje, ja, hè? Ja, Een eerste klas cadetje die kost misschien 10 centen. Nou ja, die, die ik wilde kopen, was niet eens eerste klas. Hoe dan ook? Die man had geen kadetje meer staan, dus... Toen heb ik in plaats daarvan maar een nieuw coupetje gekocht. Boer Eepner, nou, dat jij je het het geld over de laat smert, is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar... Nee, ja, probeer nee, nee, een nee. je maar schoon te vegen, maar mij mag je. Ja, maar mij ook, want je toch bezig bent, veeg het bijna dan ook gelijk even. Ik wens geen minuut meer in het gekke huis te verblijven. Adieu. En dat staat ook op die boutique. boer Eepner. Uh, uh, een, een ogenblik, ja. Hé, hey, jong, Higby, Als er nog een vonkje menselijke warmte in u is, steekt er niet alleen de kachel voor ons aan... Maar gedenk ook mijn arme oom die veel spijt heeft van al zijn fouten. Zie hem daar vutloos in zijn stoel hangen. Ik zal even zijn pols voelen, baas. Zo, so. hij dan een horloge erbij. Ja, ja. Net wat ik dacht hoor. De man is zojuist overleden. <tiedert> Of mijn horloge moet kapot zijn. Even, even, hoe dat verder moet. Ik, ik, ik blijf er buiten. U, u blijft er buiten? Wel nee, man. We smijten je naar buiten. Hoe zal ik me naar buiten schoppen, baas? Waarom gewacht dat je buiten bent? Je mag, wat mij betreft, binnen al beginnen met schoppen. Ja, dat doet de deur dicht. Ik ga en kom nooit meer terug. Jullie ja, hondspotten. Jullie houden hem weg, joegens. Ja, gelukkig, gelukkig. Dan kunnen we nu in alle rust over die verbeteringen gaan praten. Mijn huis uit! Mijn huis uit! Vaart! Nou, ja, dacht u nou werkelijk, ook dat wij zo gewetenloos waren... ...dat we u in uw grote nood alleen zouden laten? Dat woorden niet helpen, dan moet mijn geweer bij spreken. Hé, hey, pas op, oompje. Doe dat geweer weg. Ik had er van niet gekregen. Niet vechten met ja. oom Eepne, zolang hij dat geweer nog vast heeft. Hou oh, je hand van mijn geweer af. <coughs> Hoi er af. Dit oh. kunnen, baas. Jij bent raad... de ruikt op ons Hij is nou echt boos. Ja, tot ziens te maken, oom Eepne. En ga die die uit vandaan, hè. Je staat op de tocht. Ravelli, je had nooit naar dat geweer mogen grijpen, zeg. Voor hetzelfde geld schiet je mijn oompje hartstikke dood. Oké okay, baas, ik weet het goed gemaakt. Als we straks thuis zijn, mag u een poosje op mijn oom schieten. Zo heeft u weer geluisterd naar aflevering 13 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. En dat in de bewerking van Chris van Hoeren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, de advocaat van Kwaaie Zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpel zijn secretarisse. En verder de stemmen van Niek Pankras, Bob van Tol en Walter Kromelaar. Technische Realisatie: Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie: Marga Oskamp. Regie: Hero Muller. Eindredactie: Justine Paul.